25 jaar geleden richtte hij de stichting Utopa op... en alle overwinst van zijn bedrijf, Topa, gaat daar naartoe. En die stichting die zet zich dan met name ook in voor mensen... die op de een of andere manier minder in de belangstelling staan... die een steuntje in de rug nodig hebben. En de stichting heeft ook een groot hart voor kunst en cultuur. Nou ben ik zo benieuwd of u uw bezit wel eens gedeeld heeft... in welke vorm of mate dan ook. Misschien in het klein door uh, net een uh, plaatje aan te vragen... bij Serious uh, Request in uh, Leeuwarden. Of in het groot door, ik noem maar iets, uh, genereus bij te dragen aan de diakonie. Het uh, kan op allerlei manieren gebeuren. Ik ben benieuwd uh, uh, op welke manier u uw bezit gedeeld heeft... maar ook wat dat met u gedaan heeft, wat dat voor u betekend heeft. Laat me dat weten op 0800-1121. Ons gratis dus nummer 0800-1121. Mailen mag ook naar kazaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan ook met de hashtag Kazaluna. En er is muziek, live muziek van Stefka... op haar nieuwste cd. Terwijl ik wacht, zetten ze gedichten van Joko van Leeuwen op muziek. En Stefka, dat is het pseudoniem van Stefanie Ruisenaars Stefka, welkom. Fijn dat je er bent. Leuk, ja, dank je wel. We gaan straks uitgebreid met elkaar praten. Je gaat live optreden. We gaan liedjes van de cd laten te horen. Maar ik lees eerst even een tweet voor je het goed vindt van de Kruidtoren en die schrijft de Kruidtoren er zit me toch iemand hele zinnige dingen te zeggen in Casa Luna bijvoorbeeld over het tekort aan charismatische leiders en dat prijs geen waarde is. Een reactie op het gesprek met Luc Dijkman. Stefanie Ruisenaars, Stefka, dus zo ga ik je ook noemen. Ja. Dat is juist artiste daar tenslotte. Uh, je hebt uh, zang gestudeerd en piano aan het Conservatorium van Maastricht. Daarna ben je theaterwetenschapper gaan studeren en Spaans in Amsterdam en in Madrid. En als rest ben je dan ook in Spaans begonnen? Dat klopt, ja. Wa waarom in het Spaans? Want die taal jou zo lag? Uh, ja. Het is eigenlijk ontstaan door een reis in Mexico. Uh, daar raakte ik zo geïnspireerd door de taal en ook de muziek. Latijns-Amerikaanse uh -huh. muziek in eerste instantie. Ja. Dat ik heel graag meer met de Spaanse taal wilde doen. Uh, vervolgens ben ik uh, ook nog ooit uh, daarna... tijdens mijn studie een half jaar in, uh, in Spanje gaan wonen. Bij Madrid in de buurt. En daar heb ik heel veel muziek geluisterd en heel veel Spaans gesproken. En op een of andere manier uh, inderdaad... Uh, die taal wakkerde iets in mij aan. Riep iets op waardoor ik heel erg dacht... Hier moet ik wat mee met deze. Ja, de, de muziek ook die daarbij past. Uh, hier Leiden... ik heel graag. Ja, de, de taal bracht me naar een bepaalde muziekstijl. Ja, Dat, ik, ja. Ja, dat heel nabij ligt en, en waar ik echt iets mee wilde. Wat heel duidelijk werd toen ik dat deed, toen ik en, dat zong. En wat voor muziekstijl was dat? Dat, ja, dat is toch het melancholische. Uh, mensen noemen het soms fadoachtig, achtig maar het, het is uh, ja, veel minder uh, toonsoorten... Um, ja, heel erg muziek van het hart vind ik het heel puur. Mm -hmm. uh, ja, Mercedes Sosa, ik weet niet Oh of ja, het uit Argentinië. <laughs> ja. Ja. Daar heb ik een lied van gehoord, uh, Alfonsina Yelmar, een prachtig Argentijns lied. En dat uh, raakte me zo. Dat ben ik toen ook zelf gaan zingen. En dat was het eigenlijk het eerste wat ik in het Spaans zong, voordat ja. ik zelf muziek ging schrijven. Het is wel fascinerend dat eigenlijk jouw twee passies elkaar dus dan treffen ook. Hè. Aan de ene kant uh, studeer je zang en aan de andere kant studeer je Spaans. En daar op dat kruispunt begint dan je carrière als zangeres. Ja. ja, bijzonder. De taal ook echt als, als trigger ergens. Ja, ja, ja. Niet, niet een goed muziekstuk of noem maar op. Maar het is de taal die je triggert om inderdaad dat podium op te gaan en te gaan zingen. Ja, dat klopt. Hoewel de, wel de muziek die ik erbij hoorde, uh, alle artiesten die ik heb beluisterd... in die tijd dat ik zoveel met Spaans bezig was, mij ook wel heel erg... Geïnspireerd hebben toen in de muziekstijl uh, van mijn eerste album, bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Welke dichters uh, spraken je aan toen je bijvoorbeeld ging werken aan dat eerste album? Um, Pablo Neruda heb ik een aantal gedichten op muziek gezet. Um, Lorca daarvan laat ik nog wat horen straks ja? en ook een dichteres uh, uh, Alfonsina Storni dat is wel mooi want ik heb dus dat lied over haar gezongen dat heet Alfonsina Elmar dat beschrijft het lot van die dichteres die uiteindelijk in zee loopt en zo haar leven beëindigt Heel dat is dat trage. lied van Mercedes Sosa ja um, en ik heb toen een keer tijdens een reis in Cuba op een boekenmarkt... ben ik een bundel van die dichteres tegengekomen. Met gedichten daarin van Alfonsina Storni. Dat vond ik zo prachtig dat ik ook gedichten van haar op muziek ben gaan zetten. Dus dat is ook een van de schrijfsters... Uh ja die ik heb bestudeerd, als het ware. Ja, ja en, en die, die ook geïnspireerd heb hebben. Ja. En die ja. dus ook op die cd terecht ja. zijn gekomen... dankzij jou, als het ja. ware. Ja. Lorca noem je ook. Je zei het al, daar ga je een, een, een nummer van laten horen. Een tekst die door jou op muziek is gezet. Ja. Uh, om welk nummer gaat het? Om het welke tekst gaat het? Delianto. En waar gaat Delianto over? Um, nou, de vertaling is uh, Het Geheil... Um, letterlijk maar het gaat over verdriet in in in ja groot verdriet, wat groter overheersender is dan alles. Het zal duidelijk worden in het lied, zal ik je vertellen, verklappen. Ook als ik geen Spaans spreek? Ja, dat klopt. Ik zou zeggen, ga naar ons immense Casaluna podium, ga naar de piano die oh. klaar staat naast het haardvuur en voor de gelegenheid hebben we er ook nog een piepklein kerstboompje bij gezet, met lampjes, dat dan weer wel. En uh, je bent er inmiddels gearchiveerd, Stefka. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar het eerste nummer van onze muzikale gast in de tweede uur, oh. Stefanie Ruisenaars alias Stefka. He cerrado mi balcón Porque no quiero oír el llanto Pero por detrás de los grises muros No se oye otra cosa que el llanto No se oye otra cosa que el llanto He cerrado mi balcón Porque no quiero oír el llanto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 Canten hay muy pocos perros que ladren Mil violines caben en la palma de mi mano caben en la palma de mi mano Hay muy pocos ángeles que canten hay muy pocos perros que ladren Meant De deuren van het balkon Om het gehuil niet meer te horen Maar dwars Door de dikke grijze muren Is het enige Dat klinkt Het gehuil geween gejammer Dat is het enige Dat klinkt Er zijn weinig engelen Die zingen Heel weinig honden Die blaffen Duizend violen in mijn hand, ze vallen. In mijn hand, maar het gehuil is een immense rond, Het gehuil is een immense engel. Het gehuil is een immense viool. Overstemmen het geruis van de wind Er is niet anders dan gehuil dat er klinkt Tranen overstemmen het geruis van de wind Er is niet anders dan gehuil dat er klinkt Lorca, gezongen door Stefka... En u hoort Stefka straks opnieuw live. Maar ook eh, draaien we nummers van uh, haar nieuwste cd met teksten van Joke van Leeuwen. Dat is dan weer iets heel anders dan Lorca. Straks meer Stefka in de uh, Casa Luna. Dankjewel voor nu. Ja, en u kunt bellen hè, als het erom gaat of u uw bezit wel eens gedeeld heeft. In welke vorm of mate dan ook. U kunt bellen naar 0800-1121. U kunt mailen met uh, casaluna.ncf.nl. En twitteren dat geloof met hashtag Casaluna. Jos, goedenacht. Goedenavond, avond, Helco. Dag Jos. Jij hebt uh, onlangs uh, je bezit uh, gedeeld, hè? Ja, ik uh, heb mijn uh, kerstpakket gewoon afgestaan naar de voedselbank. Mm -hmm. Ik kan het missen en ik denk dat... Er, wat jij zelf ook al in het uh, vorige uur aangaf... in het gesprek met Luuk Dijkman... Yeah. waar ik van mag zeggen dat het gewoon echt een parel is... onder de ondernemers. Die het gewoon goed ziet van... Uh, ja, je kan geld verdienen en dat is heel mooi... En je kan nog meer geld verdienen. Maar ja, wat voegt dat verder nog toe? Ja, ja. Aan je geluk. Aan je persoonlijke geluk. En als je dat geluk met anderen kan delen. En kan zorgen dat in tijden als het moeilijk gaat. Uh, dat er dan nog een beetje spek op de botten is. En dat je de mensen die je dierbaar zijn. en je onderneming draaiende houden. ook binnenboord kan houden. Ja, dan, uh, dan denk ik dat je gewoon goed snapt. Uh, hoe dat je op een verantwoorde manier kan ondernemen. Ja. En er zijn natuurlijk ook een hoop mensen in, uh, in onze samenleving die gewoon psychisch of op andere manieren, ja, die als een dubbeltje geboren zijn. Uh, en in een economische crisistijd niet meer dan een uh, stuiver kunnen verzamelen. Maar ja, uh, als de norm hoger ligt, onder die uh, norm duiken, ja, dan in de problemen komen. En ja, als je dan ook ziet van, uh, in, in, in de media hoort van dat... Uh, van de mensen die uh, gehandicapt zijn... Uh, dat daar uh, de mogelijkheden voor zorg steeds meer afnemen. Terwijl dat als je dan het nieuws hoort... dat daar juist de meeste fraude plaatsvindt... nou dan draait je hart toch finaal om. Ja, ja, ja, dus daar je... zijn, zijn we toch helemaal verkeerd bezig hier in Nederland. En er wordt er 6 miljard bij de hardwerkende mensen weggehaald. En de mensen die frauderen, wat 12 of 11 miljard is... en dat er dan een... Uh, ja We hebben een ombudsman die zegt van 98% van de mensen is eerlijk... terwijl de belastingdienst uitgaat van iedereen fraudeert. Ja, dan, dan, zitten... dan, dan snappen we het toch niet meer waar we in Nederland mee bezig zijn. We missen mensen met visie, met hart voor de zaak. Het is gewoon één groot drama geworden. En dat had ik vanmiddag in gesprek mee met een man in mijn park. Die zei ook van ja, we missen het. En dat heeft misschien ook een beetje te maken met hier in Nederland... wat... Uh, Luc Dijkman ook terecht zei, van we kunnen geen duidelijke keuzes maken. We zijn aan de ene kant dominee en aan de andere kant zakenman. Ja. We moeten, op een gegeven moment moet je ook mensen met visie hebben en die zeggen van jongens, we moeten wel bepaalde keuzes maken, maar ik denk dat die fraude moet aangepast worden. En ik denk dat dat ook een crisis is. Dan ja. missen gewoon, hè, als je kijkt naar... Misschien een, een, een morele crisis operaties. ook. Morele crisis, precies. Daar gaat het dan om, ja. Het is een morele crisis. En, en daar moet, moet uh, uh, uh, verandering in komen, zeg je, heel terecht. En Ik bij, denk het wel. En bij zo'n Loek Dijkman hoor je dan uh, een idealisme en een, een, een daadkracht die je aanspreekt. Ja, nou ja, goed, hij zei ook, er moeten ook mensen op de bok blijven zitten. He, er moeten mensen zijn, uh, en dat hebben we hier in Nederland gelukkig wel, die hun handen uit de mouwen willen steken en, en, en het werk willen verrichten En er gewoon voor willen gaan. En uh, nou ja, goed, dan deel je ook met een ander. Ja, maar dat... dat is ook het draagvlak van deze maatschappij. Ja. Maar als dan de top de boel verder uitkleedt en kapot maakt... Ja, dan, ben ik, dan, dan vrees ik gewoon dat je op een gegeven moment... de crisis alleen maar groter en groter maakt. Ja, jij hebt je, je eigen bijdrage kunnen leveren... door je kerstpakket weg te geven aan, aan de Voedselbank. Omdat ja. je zegt, ik, ik kan dat missen. Dus eigenlijk uh, breng jij in het klein nu ook in praktijk... wat Loek Dijkman uh, daar net beschreef, hè? Ja, en ik denk als iedereen dat kan missen... dat, dat zou denk ik op zich een heel goed statement naar nou, de politiek zijn voor jongens. Wij als kleine mensen, wij hebben, nemen wel onze verantwoordelijkheden. Oh, Alles wat wij kunnen missen. Dat is wel een mooi idee. En dat heeft ook met, met, met verkeerde bestuurders te maken. Het is niet alleen politiek, het is een heel samenspel. Ja, maar het heeft ook te maken met, met die kleine gebaren van, van uh, mensen zoals jij en ik. Ja, natuurlijk. Ja, en misschien moet je daar uh, die, die omkering wel beginnen. Dat, dat is, uh, dat, uh, daar blijf ik in geloven. Ik ben een geboren optimist. Ja, ja. Nou, uh, Jos, ik, ik bedank je voor het, uh, voor het bellen. Uh, ik, ik hoop dat ze blij zijn bij de voedselbank met het kerstpakket. Zaten er lekkere ik dingen hoop... in trouwens? Uh, nou, ik heb het kerstpakket zelf niet kunnen, kunnen zien... omdat ik uh, vanwege mijn partner... die gewoon, uh, ja, gewoon een bepaalde ziekte heeft... en er moet verder onderzocht worden of het positief of negatief is... kon ik er niet bij zijn. Maar goed, ik heb gewoon gezegd... Om, anders moest het weer gestuurd worden en zaten er weer... Fotocol staan en denk ik jongens we me dan mee ophalen met die flauwekul. Het moet gewoon daar terechtkomen waar het hard, de nood het hardst is. Ja, precies. Nou, dat is uh, dus ook gebeurd. Uh, goed initiatief. Jos, dankjewel voor het bellen en uh, sterk ja, met ja. de gezondheid van je partner dan. Hè? Dankjewel. Tot een andere keer. Dag. Succes. Oh Dankjewel. Dag. 0800-1121. Als u ook uh, deelt en bezit uh, afstaat... om andere mensen een uh, tikje uh, van dienst te kunnen zijn. 0800-1121. Mail ik dan ook naar casaluna.ncv.nl. En twitter ik kan met hashtag Casaluna. Stefka is mijn muzikale gast vannacht in dit uur van uh, Casaluna. U hoorde haar net met een uh, door haarzelf op muziek gezette uh, tekst van uh, Lorca. Uh, met een uh, uh, Nederlands intermezzo. Nu heb je voor je nieuwste cd met allerlei uh, gedichten en teksten van Joko van Leeuwen... resoluut voor het Nederlands gekozen. Uh, hoe is die omkering uh, in zijn werk gegaan? Want dat Spaans inspireerde je. En ja. nu kies je ervoor om je eigen moedertaal te gaan gebruiken. Dat klopt. Eigenlijk illustreert dat lied wat ik net zong van Lorca het goed. Want um, dat was letterlijk het lied wat ik, uh, waar, wat ik spontaan uitprobeerde met een Nederlandse vertaling. En op dat moment, um, dat vond ik heel prettig. Uh -huh. uh, en ook wel heel spannend om in de eigen taal te gaan zingen. Maar dat was eigenlijk het begin van het ook beginnen met Nederlands zingen. Um, dus via het Spaans ben ik bij Nederlands terecht gekomen, grappig genoeg. Ja, maar dit was jouw tekst. Deze vertaling. Dit uh, is, zo... is mijn vertaling, ja. ja. ja. Uh, dat kon bij dit lied... Bij andere teksten had ik het niet moeten proberen... om, mm. uh, om het letterlijk nee, te vertalen. Nee. Maar bij dit lied kon dat in de muziek. En uh, ja, dat vond ik ook... Op het podium werkte het zo goed... en sprak het, het publiek aan dat ik dacht... ik wil zeker ook door met het Nederlands. En uh, daar, ben daar steeds meer mee gaan doen. Totdat ik op een gegeven moment echt dacht... en nu wil ik ook weer wat met Nederlandse teksten. En toen zette ik... Uh, op een dag een bundel van Joken van Leeuwen voor mij aan de piano. En ontstond al onmiddellijk een, een lied. Uh, dus uh, dat, dat ging heel vanzelfsprekend eigenlijk. Dus die tekst inspireerde je eigenlijk op dezelfde manier... als die Spaanse tekst die je daarvoor hadden geïnspireerd. Dat klopt, ja. ja. En dan wel weer tot hele andere muziek. Maar, uh, of hele andere. Dit blijft heel erg mijn muziek uh, natuurlijk. Maar... Het, ik, het is wel veel lichter, denk ik, uiteindelijk. Ja, misschien zijn de teksten van Van Leeuwen ook lichter, ironischer. Ja. ja. Lorca uh, uh, munt natuurlijk niet uit in ironie, waarschijnlijk. Nee. Nee. Nee. nee. Want je had er ook voor kunnen kiezen, natuurlijk, om zelf teksten te gaan schrijven. Je hebt nu een vertaling gemaakt, die liet je net horen. Uh, ja. Daar heb je niet voor gekozen. Je, je hebt je nu laten inspireren nog door... Nog niet. Door een, ah, nog niet. Is dat ik de, zeg de volgende niet stap? Nooit. Ik zeg niet nooit, maar um, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ik... Um, ik ik vind wel dat er sowieso heel veel mooie teksten zijn... Mm -hmm. waarvan ik denk, oh, die moeten veel meer mensen ke leren kennen en, en horen. En daarom vind ik het geweldig om, om die teksten ook op muziek te zetten... en op die manier ook bij mensen te brengen die het anders niet lezen of horen. Ja. Maar ik zeg niet dat ik nooit een eigen tekst zal schrijven. Nee, dat ligt misschien nog in de toekomst van verborgen weet. Joko van Leeuwen... Um was misschien ook wel een, een, een schrijver en een dichter... Die, die je van jongs af aan kent. Ik Klopt, weet niet ja. precies hoe oud je bent... maar ik kan me voorstellen dat je ermee bent opgegroeid, ja, als het ware. Ja, dat is zeker zo. En ik was ook een zeer groot fan van haar boeken. En, en nog steeds ben. Ik denk dat haar boeken namelijk nog voor iedereen fantastisch zijn. Ook haar jeugdboeken. En uh, fantastische tekeningen die ze erbij maakt. Um, die het helemaal compleet maken... Ja, ik vind het echt geweldig wat, zij, wat voor een werk zij schrijft. En um, ja, zo kende ik haar al. En ook tijdens mijn studie theaterwetenschap heb ik een boek van haar, Iep. Wat ook later als film is gemaakt. Dat heb ik toen als een voorstelling uh, bewerkt. Dus ik was ook al tijdens die studie met haar werk bezig. Ja. Maar nog niet, de combi met muziek was niet eerder dan... Uh, ja. Dan nu, zeg maar. Ja, die is nu gemaakt, die combinatie. Ik vind het altijd een eigen. Ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Een eigen soort universum dat gecreëerd wordt door Joker van Leeuwen. En ik vind dat je dat universum muzikaal mooi treft. Het is een tikje weird. Het is heel licht. Er zit ook. Ja, humor in de muziek op de een of andere manier. En eh, straks ga je ook live optreden met, met, met uh, teksten van Joker van Leeuwen. Maar we hebben het erover gehad. Je hebt het album met een hele band opgenomen. En die moet natuurlijk ook uh, te horen zijn. Dus ik stel voor dat we eerst eens gaan luisteren naar een track van het album. Is dat ja. goed? Ja. Ik vind het misschien zelf wel het allerleukste liedje over buren die maar niet komen kennismaken. <lacht> Dit is Achter de Wanden.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 Kennen. En een leurder met per stuk in celofaan gestoken rozen tegen de gewoon en regen gooide mooie op voor mij. naar hun kantoren Westenwind boog hen naar voren Maar de dag stond mooi rechtop En ik liet hen rechtop Stilstaan Wacht, daar is dat nieuwe meisje Moeten wij ons laten kennen En een leurder met verstuk in cellofa Stoken rozen tegen te de gewonen. Stefka, met het nummer van haar album Terwijl ik wacht... met teksten van Joko van Leeuwen achter de wanden. En Stefka heeft vrijwel uh, alles ook zelf ingespeeld... samen met Rijn Ouwehand. Dat is eigenlijk de band... Uh, jouw vader doet nog mee, hè? Picello. En ja, ja. uh, dan hebben jullie ook nog violisten, Nina de Waal. Maar dat is compleet de band die we eigenlijk hier horen. Ja. Op dit album. Ja. Straks uh, opnieuw een tekst van Joko van Leeuwen. Dan uh, live gezongen hier in Casa Luna. Ik ga praten met meneer Hoekstra. Goeienacht. Meneer Hoekstra, hoort u mij? Jazeker. U hoort mij niet? Ja, ik hoor u nu ook. Gelukkig. Goedenacht. Ja, okay. goed. Even kijken, ik vind acties als series, request, vind ik heel goed. Moet ook blijven. Maar ik denk dat die organisaties van goede doelen... meer belang bij hebben dat ze maandelijks een bepaald bedrag, vast bedrag hebben... zodat ze daar hun, hun organisatie op in kunnen stellen. Nou ja, zodat ze weten wat er zo ongeveer per maand binnenkomt. Juist, ja. Mm -hmm. En dan heb je die, uh, die 1% actie zodat iedereen 1% van zijn inkomen aan, aan goede doelen, aan één of meerdere goede doelen besteedt. Ja. Nou, iedereen moet toch wel 1% van zijn inkomen kunnen missen. Ja, liever meer natuurlijk. Ja, do doet u dat ook? Stelt u ook 1% van uw inkomen ter beschikking aan goede doelen? Ja, daar kom ik wel op. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. En mag ik uh, nog vragen? Bij Wat zegt u? 10% kom ik niet op, hoor. Nee, nee, nee. Maar goed, die 1% dat, dat, dat haalt u wel. En eh, welke ja. goede doelen zijn dat dan vooral? Welke goede doelen gaan u uh, aan het hart? Dat is Fietens. Dat is een waterleidingsbedrijf. Is dat een goed en, doel? Ja, zeker. Die, uh, dan leggen ze waterleidingen in, in derde wereldgebieden uh, aan. Oh. En dat, dat is 35 per jaar... Uh, ...komt dan op je, op je afrekening erbij. Oh, dat wist ik helemaal niet dat dat kon. Ja, ik ken nee, Vitens natuurlijk prachtig. ook als mijn waterleidingbedrijf... ...maar ik wist niet dat je die ook als goed doel kon ondersteunen. Ja, ja oh. dat is een, een, ja, een project van een. Oh, oké, okay, dat wist ik niet. Interessant. Kijk, en dan kunnen zij... zoveel komt er binnen... ...en dan kunnen ze da hun, hun toestanden daarop plannen. Ja, dat begrijp ik. Dus Vitens uh, okay. krijgt uh, 35 euro per maand van nu? Per jaar. Per jaar, ja bij uh, afrekening op. Uh, Darkas. Het is uh, een, een christelijke organisatie en uh, die zit in Amdijk in Noord-Holland. En uh, ik geloof dat alleen de directeur die krijgt een klein inkomen. En de rest is allemaal vrijwilligerswerk. Veel uh, winkels over het hele land. En ja, die hebben dat granny-project in, in arme landen. Zetten in Egypte, Somalië, weet ik veel. Proberen ze mensen uh, met cursussen en, en ze kunnen naailessen en uh, ze krijgen lessen in ondernemen en dergelijke. Dat, dat geef ik aan. En Greenpeace, uiteraard. Ja. En we uh, kijken wat heb ik ermee Milieudefensie. U bent echt een, ja. uh, uh, iemand met, met uh, veel goede doelen waar u uh, belangstelling voor heeft. En waarvan u vindt ja, dat ze goed werk doen. Maar kijk hier niet op de bedragen hoor. Nee, maar goed, u, u zorgt er wel voor dat die, dat die instellingen mede dankzij u een soort uh, uh, uh, constant toestroom van geld krijgen. zodat ja, ze daar ja. hun plannen ook op kunnen uh, baseren. Ja. En daar zou ja. u ook voor willen pleiten. Als je nou goede doelen steunt, doe dat structureel. Ja, zoiets, ja. Ja, ja, ja. Daarom moet het andere wel blijven bestaan, natuurlijk. Ja, natuurlijk, maar dat is voor u belangrijk... dat u zegt, op die manier heb ik het gevoel... dat ik het, uh, um, ja, het, het meeste kan betekenen voor die doelen. Juist. En uh, ja, op plaats ben je eraan gewend... en dat mis je gewoon niet meer. Nee, nee, nee, ja. Je nou, kleine ja dat kleine dat mis je gewoon niet. Nee, nou ja, u mist dat niet. Er zullen mensen zijn die dat misschien toch wel missen... als ze dat gaan betalen, hè? Nou ja, dan moet je... Uh... Dan moet je je aanpassen aan je, aan, je, aan je inkomen. Tuurlijk zijn er heel veel arme mensen hier ook. Mm -hmm. Maar u zegt... Zijn toch de voedselbanken. Ja, dat is ook zo. Maar u, maar u zegt, ik mis het niet meer... en op die manier kan ik structureel bijdragen aan doelen die, uh, Juist, ja. die ik belangrijk vind. Ik vind het gewoon niet meer. Nee, nee. Ik vind het maar een, het geeft me wel een prettig gevoel. Ja, geeft het een prettig gevoel? Ja, natuurlijk. Ik doe het ook uit egoïsme. Ja, vindt u dat? Nou ja. Of voelt u dat nee, zo? Ja, ik geloof. Nou, een beetje wat filosofisch. Ik geloof dat iedereen goed doet uh, voor zichzelf. En uh, ja, de ene denkt dat hij er helemaal mee kan verdienen. En de andere die geeft een prettig gevoel. Ja, u geeft het een prettig gevoel. En uh, die goede doelen zullen er uh, blij mee zijn. Ik bedank Juist, u, uh, ja. ik bedank u ik ga... voor uw. Ik, ik ga u uh, afronden, als je het goed vindt. Ik bedank u ja, voor uw telefoontje. En, uh, ja, best. En u ook bedanken. En ik hoef er niet voor te betalen, hoor ik. Uh, nee, hoor. Het, is, het de... is helemaal gratis, meneer Hoekstra. Uh, echt. Ja, uh, okay. De kosten zijn geheel voor u. Maakt u zich geen zorgen. Ja, ja oké. Okay. Dag, dag, meneer Hoekstra. Dag. Ja, dat is inderdaad wel waar. Uh, op die manier uh, weten die goede doelen ook waar ze aan toe zijn... als ze structureel uh, gesteund worden, zoals door uh, meneer Hoekstra. Stefka, mag ik jou vragen om weer uh, naar het Casaluna-podium te gaan? Om uh, uh, nu live een liedje te laten horen van je album... met teksten van uh, Joko van Leeuwen, Terwijl ik wachtte. Dit is het lied uh, Kleiner dan de stad. Ik vraag hier in Casaluna opnieuw uw aandacht voor Stefka. Ik was veel kleiner dan de stad en schrok nog van de bedelaars Waar altijd iets niet meer aan zat De winkels waren hemelhoog met witte bergen om. Ik niet had geleerd en liep verkeerd. Een vrouw gerimpeld van bestaan vroeg of ik met haar op wou gaan, want anders viel zij om. We liepen samen kom als een gezinnetje van zotten. Zij wist de weg. Her, uh Dan de stad van Joker van Leeuwen tekst, althans van Joker van Leeuwen op muziek gezet. En uh, zojuist gezocht door Stefka. Stefka. Uh, kom weer lekker hier aan, uh, aan tafel zitten. Uh, ik, ik bedoel het niet uh, denigerend. Maar het klinkt haast alsof op de een of andere manier de tekst de muziek zelf schrijft, op de een of andere manier. Het, het, het zit zo uh, als een soort twee eenheid in elkaar. Dat liedje wat je nu net laten horen. Ja, dankjewel. Maar is dat ook zo? Dicteert de tekst van Joko van Leeuwen eigenlijk de melodie op de een of andere manier? Um, in heel veel gevallen wel, ja, dat klopt. Dan uh, is het inderdaad de tekst die mij stuurt uh, in de muziek. En dat vind ik zo geweldig ook. Omdat ik daar ook op verrassende uitkomsten kom. En tot liedjes die ik anders niet had ja, bedacht. Ja, dat was bij Lorca eigenlijk al zo. En dat is nu weer zo. Ja, dat klopt. Er zijn ook wel stukken waarbij ik bijvoorbeeld één zin uit een gedicht pak... En en daar hoor ik onmiddellijk een refrein bij. En dan wordt de rest daar wat meer naar gevoegd. Maar er zijn een heleboel gedichten die meer de, het liedje sturen. Ja, ja. ja, straks weer een liedje van de, van de CD. En dan hebben we ook nog een live optreden van je te goed. We hebben eerst gepraat met Marco. Marco, goeienacht. Hey, goeienacht. Dag Marco. Hey. Um, we hebben het over het delen van bezit. In uh, welke mate of in welke vorm dan ook. Um, heb jij uh, ook wel eens bezit uh, afgestaan uh, uh, voor, voor anderen? Ja, nou ja, kijk, als het gaat om uh, gewoon een eurotje in een collectebus te dat doen we altijd. Mm -hmm. Maar ik geloof niet in het geven aan uh, gro grote instanties. Waarom niet? Door, uh, nou, ik heb zoiets van, uh, ik ga niet mee betalen aan meneer uh, meneers uh, salaris en dergelijke. Ik vind het prima dat ze er zijn en dat er aan gegeven wordt. Ja. En je wil ook wel niet al te cynisch overkomen... Maar uh, ik sta hier met, met uh, we staan hier met, met een Ijsbaan in Amersfoort. En van de week waren ze aan het collecteren bij een supermarkt uh, voor, voor een voedselbank uh, in Amersfoort. En ik dacht ja, maar daar kunnen wij ook wel wat mee. En wat wij vervolgens hebben gedaan, we hebben de koppen bij elkaar gestoken. En we hebben 450 kaartjes geregeld voor uh, kinderen dat ze gewoon gratis mogen komen schaatsen. Wat een goed idee. Want je Eest staat dat? met een schaatsbaan. Ik bedoel, dat klinkt een beetje alsof je met je circus er staat, maar <laughs> heb jij een rond, uh, rondrijdend uh, of een rondtrekkende ijsbaan? Nou, niet een, een rondtrekkende ijsbaan. Wij staan hier uh, zes weken lang op het Eendplein in Amersfoort. Mm -hmm. En daar hebben we een, uh, een kunstijsbaan neergelegd. En ja, nou ja inderdaad, uh, wat uh, kermers ideeën uh, eromheen met een uh, draaimolen, trampolinespringen, springen en oliebollenkramen en dergelijke. Oh ja, maar je, je bent je hebt een amusementsbedrijf of, of een entertainmentbedrijf. Of ja, normaal gesproken werken wij allemaal op de kermis. Oh, ja dat is, dat is inderdaad slim, ja. Want die kermis, daar, daar, daar kun je niks mee in de winter natuurlijk. Dat is een slimme manier om ook in de winter uh, aan ja, het werk te blijven. Negen van de tien uh, kermisxportanten die staan in de winter met, met, met de oliebollenkramen. Mm -hmm. door uh, iedereen die hier nou in Nederland ziet staan... met een oliebollenkraam... Kijt bijna gif op innemen dat het een chemischexpertant is. Uh, er zijn er een heleboel die naar het buitenland toe gaan... naar Tsjechië, naar Londen, naar België... Nou ja, Maastricht, de Kerstmarkt. Ja? Nou, ja, Dat doen wij hier in Amersfoort ook. Ja, ik heb het even opgezocht. Het ziet er hartstikke gezellig uit. Je ziet allemaal kinderen uh, inderdaad achter van die gekjes uh, uh, schaatsen... met op ja. de achtergrond de historische coulissen van de, van de Eemoever in, in Amersfoort. En ja. daar hebben jullie dus 400 kaartjes voor weggegeven aan kinderen... die het normaal gesproken niet zouden kunnen betalen... Ja, omdat ze was... toch bij jullie kunnen komen schaatsen. Nou, kijk, voor mensen met, met een uh, minimaal inkomen... Uh, uh, heb je 2,3 twee, twee kinderen? Dan ben je al gauw weer 12, 15 euro kwijt. En nou kunnen ze gewoon lekker gratis komen. En dan krijgen ze nog een kopje gokenmel ook. Kijk, dat is inderdaad het delen van bezit. En dat op een heel sympathieke manier, Marco. En dat geeft jou een beter gevoel dan het doneren van geld aan een, aan een grotere ja. instantie. Ja. ja, precies. Ik bedank je voor het bellen. Een mooi initiatief. En ik wens je nog veel winters genoegen daar op dat eenplein in Amersfoort. Dankjewel. Dankjewel, toch Marco? Goeie. Dag. Dan ga ik terug naar Stefka, onze muzikale gast vannacht in Casaluna. Heeft u ook al van Leeuwen zelf al gereageerd op de liedjes die nu ineens van haar teksten gemaakt zijn? Ja, ik heb haar ook bij het opnameproces en het maakproces eigenlijk betrokken. In, de in de welke zin fase? Dat ik, um, nou, nadat ik een aantal demo-songs af had, ben ik, uh, was ik toch wel heel benieuwd wat zij ervan zou, zou vinden. En ik dacht, als ik hier meer mee wil, dan heb ik sowieso haar toestemming nodig. Mm -hmm. Dus heb ik contact gezocht en ben ik haar met mijn uh, liedjes op gaan zoeken in Antwerpen, waar ze woont. Um, zij is enthousiast over de muziek. Uh, en um, ja, toen heb ik haar ook. Um, Tijdens de opnames steeds stukken gestuurd. En uh, ja, met haar heel kort feedback gekregen. Wat leuk. Dat was echt leuk, ja. Dus je hebt het tot op zekere hoogte samen met haar gemaakt, dit album. Nou, eigenlijk dat is een beetje te veel gezegd. Maar ze is wel betrokken geweest. Dus ja. ze heeft wel geluisterd. Maar het is wel helemaal mijn, mijn eigen ja, ding, zoals ze dat dan zeggen. Maar herkende zij uh, de sfeer en de toon van haar teksten in jouw muziek? Ja, ja, want ik weet dat ik uh, ja, stukken heb laten horen. En dat ze dan uh, heeft gezegd van, um, uh, wat weet je die, die tekst? Uh, het bos was tachtig bijvoorbeeld, of het stuk Vluchten. Wat weet je die sfeer goed te treffen? En, uh, dat, ik vind dat de tekst en muziek zo goed op elkaar aansluiten. Dat is natuurlijk een enorm compliment ja. om dat dan te horen. Ja, ja. Um, dus dat, uh, ja... Alleen daarom al moet het geweldig zijn om die CD gemaakt te hebben. Klopt, ja. He? Om een compliment te krijgen was van je al. Ja, was eigenlijk uh, al mijn doel, mijn wens al vervuld, als het ware. Dus um, ja, dat is mooi. Dat ben ik heel blij mee. En het is nu ook wel eens uh, al voorgekomen dat we samen op het podium staan. Oh ja? Dat er iets, een gelegenheid is waarbij zij een, uh, iets doet. En dat ik ook wat heb laten horen van haar gedicht en op ja. muziek. gaan dus... jullie dat vaker doen? Ik, ik heb geen idee, maar het zou ik leuk vinden. Want uh, ja, het is wel bijzonder om, dan, uh, om, de, ja, om de schrijfster ernaast te hebben staan. Ja, en het kan elkaar natuurlijk ook versterken. Hè? Ja. Haar teksten die ze zelf leest en uh, dan muzikale interpretaties van, van die teksten. Zoals bijvoorbeeld de interpretatie van het Twijfellied. Doe ik wat ik kan? Kan ik wat ik doe? Denk ik, kan ik wat ik doe, dan voel ik mij zo moe. Moet ik wat ik denk, denk ik dat ik moet Moet ik wat ik wil en doe ik wat ik moet wel goed Zeg ik wat ik wil, wou ik wat ik zei Wou ik ook bij jou wat jij zei, dat je wou bij mij Hou ik dan van jou, wou je dat ik zou Weet ik dat ik zei dat ik het zou wanneer ik wou? Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Weet ik wat ik ben? Ben ik wat ik weet? Weet ik wat ik ken en wat ik kon als ik dat deed? Mag ik wat ik wil? Wil ik wat ik mag?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 Weet ik wat ik at en deed ik dat als ik dat deed? Voel ik wat ik heb? Voel ik wat ik heb? Zoel ik wat ik doe wanneer ik deed dat ik het heb? Oh, oh.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 Het, FK, het twijfellied van Joker van Leeuwen. Is toch een beetje jouw wereld, die wereld van Joko van Leeuwen? Nou, dat twijfellied zeker. Ja, ja echt waar. <laughs> dit gaat over jou. Ik uh, weet wel niet hoeveel versies ik van dit lied heb gehad. Uh, dat waren er veel, omdat ik er maar over bleef twijfelen, ironisch genoeg. Mm -hmm. Dat scholdt voor die andere liederen ook? Of Minder, voor dit Echt lied? grappig genoeg, echt dit lied helemaal. En hoe komt dat dan? Ik, ik heb geen idee... Dat zat gewoon in dat lied. Ik, ik moest verschillende versies maken voordat ik uh, tot, tot één kwam. Waarvan ik dacht, helemaal van begin tot eind de, deze klopt. Mm -hmm. uh, maar sowieso die tekst kan ik me goed in vinden. Uh, dat uh, is wel heel herkenbaar inderdaad. Ja. En, en, en die wereld die Joker van Leeuwen verder oproept in haar verder teksten. Ook... Toch een beetje een naïeve wereld op de een of andere manier. Ja. Een naïeve wereld, het, het verwonderen over... Ja, over, ja uh, dat is beter, verwondering zit erin. Alledaagse ja. dingen die ook weer door haar manier van... Uh, hoe ze het opschrijft, uh, uit, een, uh, uit de alledaagsheid worden getrokken. Dus meer grappig worden of gek. En het gaat ook vaak over mensen die op een of andere manier... een beetje aan de zijlijn staan en iets met de maatschappij willen of hebben. En, maar het lukt niet helemaal of mm -hmm. omdat ze nieuw zijn in de stad... of de taal niet spreken of anders zijn... Of Jong of juist oud en daardoor alles vergeten. Ik vind dat wel, ja, wel mooi. En... Maar sta jij zelf ook een beetje aan de zijlijn van de, van de, van de grote mensenwereld, zou maar zeggen? Um, ja. Dat vind ik vind het moeilijk om te zeggen. Enerzijds niet, maar ik kan me er anderzijds toch wel, ook wel weer in herkennen. Dus ja. Ik, ik zal af en toe wel dat gevoel kunnen hebben, in ieder geval. Maar sowieso kan ik me ook goed indenken... bijvoorbeeld hoe ik dingen voelde toen ik jong was. En, en daar gaat ook een aantal van de teksten over. Het gevoel van, hè, dat je uh, het allemaal nog niet helemaal begrijpt om je heen. Omdat je uh, ja, jong bent en, en de wereld om je heen nog niet helemaal snapt. Of omdat je eigenlijk misschien heel eerlijk kijkt naar dingen. Mm -hmm. uh, en ja daarin het eigenlijk heel erg goed ziet zoals het echt is. Ja. Ik kan me dat nog heel goed voorstellen. Ja. Hoe, hoe komt dat dat je daar nog zo'n... Uh, directe relatie mee hebt? Met, met, met die waarneming... Van dat, van dat jonge meisje? Ja. Um. Hoe zou dat komen? Ja, ik denk dat ik... Um. Dat ik, dat, uh, dat ik gewoon dicht bij dat gevoel altijd ben gebleven op een of andere manier. En um, ja dat ook heb gekoesterd. Ik, weet, ik, weet, ik kan ook niet precies uitleggen waarom. Het is misschien toch het gevoel wat, wat, waarom ik ook het werk van Joke van Leeuwen mooi vind... Mm -hmm. Eh, ook haar mening deelt eh, dat er bijvoorbeeld niet echt een, een scheiding gemaakt hoeft te worden tussen kinderboeken en, en volwassen boeken. Je hebt boeken die door iedereen begrepen kunnen worden en mooi gevonden kunnen worden. En je hebt boeken die kinderen nog niet helemaal begrijpen. Maar ik geloof zelf ook niet verder in dat je dat zo moet verdelen. Omdat iets gewoon goed is of niet goed. Ja. Net zoals dit album misschien ook door kinderen wel heel erg geapprecieerd kan worden. Absoluut, ja. Dat geloof ik zeker. Want die teksten, ik heb dat ook al teruggehoord... die, die spreken eigenlijk jong en oud aan. En kinderen ook. Ze herkennen dingen, maar ze begrijpen ook aantal woorden helemaal niet. Maar nee. dat maakt niks uit. Er zit een soort openheid, misschien noemen naïviteit in die... Ze herkennen een, een kijk op de dingen als het ware. Ja. Maar ook de woorden, die, die, die vinden ze wel fascinerend soms... die erin voorkomen. ja. ja. Nou had ik in het vorige uur, uh, je was er trouwens bij... want je was al uh, hier om te soundchecken voor twaalf uur. Ik had een gesprek met Loek Dijkman, uh, de, de man van het anders ondernemen. En zij sticht nu Utopa. En die ondersteunt onder meer ook uh, groepen mensen... die in de kunsten actief zijn, om, omdat het best lastig is... om je positie te verwerven nu in die kunstwereld, in de theaterwereld. Ervaar je dat nu ook zo, als een, als een moeilijke tijd om, om je... Uh, te positioneren, als het ware, in die theaterwereld? Ja, ik denk wel dat het, uh, wat voor ons nu een lastige tijd is... Uh, nog meer dan het al was. Omdat er ook uh, ja, door de bezuiniging een heleboel uh, zalen dicht zijn... Um, potjes uh, weg of, of heel erg uh, verminderd. Mensen durven ook minder nieuwe dingen te programmeren. Ja, en, en dus eigenlijk komt iedereen op dezelfde uh, plekken af nu... En uh, iedereen wil in bepaalde zalen spelen of uh, naar festivals. Er is minder plek en dus komt mm -hmm. iedereen daar naartoe. Ja. Dat merk je wel. Uh, er is minder aanbod. Dus ja, wat dat betreft is, is de, de concurrentie veel groter. En is het lastiger, nog lastiger, om, uh, om een plek te verwerven. Daartussen. Hoe lukt jou dat? Uh, nou, ik ben daar hard mee bezig op het moment eigenlijk. En ik heb altijd het zelf tot nu toe. Uh, de kar getrokken. Dus um, eh, ja, ik, uh, ik geef er ook een, daarnaast nog les, muziekonderwijs. Uh, um, en ik probeer inderdaad ook te zoeken naar creatieve oplossingen om. om, om toch op een of andere manier er, er verder mee te komen en, en voet aan de grond te krijgen. Dus te denken in, in hoe kun je dingen combineren of. Um, uh, uh, kun je iets met het bedrijfsleven... of kun je iets doen, op de actualiteit inspelen. Je moet eigenlijk heel creatief zijn... weer daarin ook, om, om op überhaupt een... Uh, uh, ja... plek ergens te krijgen... Ja, of ja. een inkomen uit te halen, denk ik. Het is... Uh, Heeft deze cd je daarbij verder geholpen? Terwijl ik wacht, want de reacties zijn goed, de recensies zijn goed. Ja, ik kan nog niet precies zeggen... wat het resultaat helemaal gaat zijn... maar tot nu toe zijn de reacties inderdaad heel erg goed... Um, denk ik dat het ook heel leuk is dat, het, dat het, de cd is verbonden aan, aan een schrijfster... die uh, nu ook best bekend is in, in Nederland, ook ja. door de ACO ja. Literatuurprijs. Ja. Um, Daarmee heeft haar bekendheid natuurlijk weer een nieuwe boost gekregen. Ook echt, hè? Ja, en ook, ook, ook echt, ja, vind ik, haar teksten ook echt ne ja, voor Nederland zijn. Ook op een bepaalde manier. En, en um, ja... Een heleboel mensen, denk ik, kunnen aanspreken. Dus in die zin, en ook in heel veel verschillende hoeken... Uh, hoop ik dat publiek ook uh, te gaan bereiken komende, komende tijd. En uh, daar ben ik uh, hard voor aan het werk, eigenlijk. Ja, en ja. als je op tournee zou gaan, zou je dat dan solo doen? Of zou je dan de band meenemen? Of zou je een band formeren? Want eigenlijk waren jullie met z'n tweeën de band. Ja, nee, dan, dan, dan ik werk nu al samen met uh, twee bandleden... Uh, uh, Marijn Korf de Gids op Slagwerk en Jelte van Andel op Contrabas. Wij, wij treden al samen veel op. En um, dan, dan zou het eraan liggen wat voor een tournee het zou worden. Of ik er nog mensen bij zou halen. Bovendien, ik speel nu zelf, uh, ik heb nu niet mee, de trombone. Maar ik speel mm -hmm. ook trombone. Dus yeah. ik, zou, ik zou ook meerdere instrumenten kunnen uh, bespelen in zo'n uh, show. Ja, want zijn zo'n zo'n bandvorm... Die, die, die mooie muzikale naïviteit moet niet een beetje verloren gaan. Want je hoort ook het enthousiasme. Ik, ik zie jullie bij in die studio van het ene instrument naar het andere grijpen. En ik zie een soort kinderlijke vreugde ontstaan. Ja, het, moet, dat... het, moet, het, moet, het moet dat wel houden, denk ja. ik. Ja. Het moet niet uh, uh, te groot uh, de of bezetting. te smooth worden. Nee, nee, nee, zeker niet. Een beetje, dat, dat, dat hebben we ook bij de, bij de albumpresentaties gehad. Dat is leuk dan, dan. De contrabassist neemt de akkoorden even over. en ik struikel ze wat over mijn piano om ja, die trombonen ja. te pakken. Dat, dat hoort ook wel echt bij, bij, het al, bij de muziek. Ja, bij de muziek en bij ja. de teksten weer ja. van Joker ja, van Leeuwen. Ja, ja, dat ja, dat precies. moet het ook behouden, inderdaad. Ik hoop dat je niet struikelt op weg naar het ja. grote Casa Luna-podium... want we hebben nog één uh, live optreden van je te goed, uh, Stefka. Een uh, liedje uh, van dat album, Terwijl ik wacht in. Het heet Dat We... en we gaan er nu uh, naar luisteren om vijf voor twee live in Casa Luna... bij de NCRV op Radio 1... Uh, ben je er klaar voor Stefco? want Ik zie je nog een beetje. Nou, je bent niet gestruikeld, maar er viel wel wat op de grond. Dus dat past dan wel weer bij het beeld. <lacht> we gaan naar je luisteren. Dit is Dat We. Dat we eerst. Dat jij begint dan. En dat ik dan. Dat ik dan zo. En dat jij. Zo er lang dat ik jou dan, dat ik dan zo, dat we terwijl buiten wij Wat Schitterend liedje voor de late uren. Dat we van uh, Stefka van haar album Terwijl ik wachten. Heel kort nog uh, tot slot uh, Stefka. Uh, Joker van Leeuwen is nu uh, van muziek voorzien. Hierna je eigen teksten of is er nog een andere schrijver... die uh, uh, erop wacht om door jou op muziek gezet te worden? Um, ik zou nu niet weet, iemand weten. Dus wie weet worden het toch wel eigen teksten. Maar uh, ja wie weet, ik, ik kan het nog niet zeggen... De toekomst ligt open. Ja, de toekomst ligt open. En voorlopig uh, uh, geniet je van het spelen. Dat zie ja. ik uh, van het uh, werk van Joko van Leeuwen. Zeker. Fijn dat je er was. Uh, uh, dank dat je je muziek hier uh, wilde laten horen. Stefka en haar album Terwijl ik wacht met teksten van Joko van Leeuwen. Dank je wel. Dank je wel. Het ga je goed. Morgen ontvangt uh, Frank Dumosh in Casa Luna... futuroloog Jacinta Scheerder. Morgen dus, even namiddag bij de NCFW Radio 1... Ja, en als ik in mijn glazen bol kijk, dan zie ik dat de nacht zo dadelijk na twee uur anders klinkt hier op Radio 1. En dat dankzij VARA-collega Roel Koeners. Heel veel plezier daarbij en goedenacht verder.